Je ja, ja. mocht gij eens raden wat dat gekost heeft. Ah, transport en zo. Ja, transport ook. Maar vooral het bouwen van die speciale superbeveiligde bunker op de Grote markt, Omdat die Picasso zo groot is dat hij in geen enkel brugsmuseum binnen kan. Een bomgeld waarschijnlijk. Ja, een atoombomgeld. 18 miljoen. Euro? Maak het nog wat erger, gij. Frank natuurlijk. Die prijs lag al vast van vorig jaar. Ja, jong. Ja. Wat ja, jong. Jij vindt dat normaal? No, het gaat toch niet om een schilderijke van niks, hè, Pieter? Zeg, de Guernica, dat is misschien wel het belangrijkste kunstwerk van de 20e eeuw. Anneke, 18 miljoen, ja. euro. Je, Monique, Alleen maar om het hier te kunnen tentoonstellen. Ja, en hoeveel volk gaat er niet op komen? Het is de eerste keer dat de Guernica terug buiten Spanje te zien is. En dan nog? Brugge verzuipt nu al in de toeristen. Pieter. Nee, Sara, nee, nee, niet met uw vingers in die choco. Hey, Kijk kom hier. Ja, weg, gij. Ik eet in uw kom. ...hoort weer iets over Choco. Ik vind het onnozel geld. Die hele expositie trouwens. Hier, zegt de chef van operatie Torquemada Dat zullen ze in Madrid gaan horen. De chef van het beveiligingspeloton zal zijn werk doen zoals het moet. Maar hij mag toch ook wel een persoonlijke gedacht hebben, hè? Ja. Als die toeristen die Spaanse kunstschatten per se willen zien... ...dat ze dan naar ginder gaan. Oh, het is veel goedkoper voor de belastingbetaler. Je ziet ze op de plaats waar ze thuis horen... ...en er moet geen halve stad voor op zijn kop gezet worden... Want je weet toch wie dat spelletje hier komt open? De Spaanse koning? Ja, die juist nog niet. Oh, ja. Maar wel zijn eerste minister. Verdomme, oh, ja. Simon. houd oh, die beker toch eens goed vast, jongen. Met name een broek vol melk. Bob, Bob waar zit je? Hier, liek dan maar op. Kom. Ja, die eerste minister komt het lint doorknippen... en een speech houden in het Europa College. Dat was het al maar voorbij. Heb jij iets tegen die mensen? Ja, ik niet. Maar die gasten van de ETA misschien. Ja, dat ja, is eigenlijk waar. Hè. Vroeger pleegden die bijna nooit aanslagen buiten Spanje... maar tegenwoordig... Ja. terroristen kennen geen grenzen meer. Ja. Ja, denk maar aan New York. Het is en... genoeg dat er één op het idee komt. Geen... En vergeet niet dat België begin 96... ook twee basken aan Spanje heeft uitgeleverd. We hebben nooit meer iets van dat koppel gehoord. Zou de ETA nog vergaderen in ons land? Vroeger deden ze dat in ieder geval. Vraag dan misschien eens aan kolonel Sanders. Oh, oh Simon. Maman ja, kijk. toch al leuk. Het is nog geen half uur gewassen en dat hangt alweer van En dan kom, ik ga iets aan doen. Kom. Kom eens mee naar boven. Kijk toch even naar Sarah. Ja, ik wil wel, maar ik moet... ik, heb nog tijd. De chef zal zijn werk doen zoals het moet, wel thuis dus Nee, niks van Jos, ik zeg het u, club, voor kampioen en daarmee uit. We zijn nog pas in februari, het seizoen is nog lang. Haha, hebben we al veel te zwaar seizoen achter te rug, die houden dan niet vol. Anderlecht, dat is een klas apart, Steph, hè? Je moet dat zo... Hè? Oh, dat hebben we vorig jaar gezien, ja. Een klas apart. Hoe niet? Als je de eh? tweede ronde van de Champions League haalt. en kampioen. Oh, oh, oh, op het nippen, hè, dat laatste. Nog een paar matjes meer. en club had ze te stekken, maat. Ik, ik. Ja. Hi there. Uh, tell me, sir. Is this the uh, groaning or something? The Groningen. Museum, uh, yes sir. Ah, fine, fine. Uh, it's it's mighty famous, ain't it? Uh, uh, absolutely. Uh -huh. uh, we have the most complete collection of Flemish primitive painters in the world. But that's not only, Steph. On modern work, but some and so. Yeah, Josh, uh, that's just the American people. They're in the shop of Van Eyck and Van de Memling and so. Excuse me, sir, but is the museum open yet? Oh, uh, well, if you just wait a minute, sir, uh -huh. uh, I'm going first to uh, make my thing, it's my, my tour to open the rooms, and, uh -huh. and then you, you can come in. Uh, you, uh, my colleague here, he will uh, sell you the tickets. Oh, yeah. Fine, thanks. Uh, you're welcome. Joske, ik going to see of in the front of us, okay? Yeah, do you want You are on holiday, sir? Yeah, yeah, yeah, you know, it's my first visit to Belgium, man. Uh, we want to visit some nice cities, you know. Uh, This afternoon going to Antwerp. Antwerp? Yeah, yeah, yeah, yeah in the family. I will go to Antwerp. Tja! Tja! Tja! Tegen Josian? What is al yet tricked. Eh? Ga ja, dan nog maar even zitten. Hein? Nog wat koffie. Oh ja, graag. It was aan het denken, die naam Hebrugia. waar halen ze? Dat is toch dus niet zo moeilijk, hè? Nou, voor deze simpele geest wel. Ah, wel, Pieterken. De hi komt van Hispania. Spanje, dus. Ja, maar Brugia. Het is toch Brugas in het Spaans? Ja, ja, ja. Of staat nee. dat verkeerd op die toeristische rommel die ze hier verkopen? Nee, nee, nee, nee. Maar Brugia, una Brugia, betekent heks. En dat zou natuurlijk nog wel een belachelijke combinatie hebben gegeven, nou, He Hi Brugia niet. Dat valt mee. Heb ik al verteld dat ik gisteren bij de K ben moeten komen? Is dat nieuws? Ja. Meneer de hoofdcommissaris had een boodschap van de organisatoren voor mij. Oh, als het allemaal afgelopen is, dan mocht je een Velasquez houden. Of een Goya, hè? Een presentje voor bewezen diensten. Ja, de heren hadden vragen over de beveiliging. Volgens hen is die niet strak genoeg. Welle, de Kee weet toch ook welke maatregelen er allemaal genomen zijn? Natuurlijk. Ja, maar hij doet natuurlijk weer in zijn broek... voor die dikke nekken van het ministerie van Cultuur. En hij trekt zijn parapluutje al op voorhand open. En wat heb je hem gehandwoord? Wat er dan nog moest gebeuren... Iedere bezoeker die zich een beetje verdacht gedraagt aan de waterproef onderwerpen misschien? Of hem de duimschroeven aandoen? Ik kon het daar mee lachen? ga nou, gelijk een boer met kiespijn. U onderschat blijkbaar de ernst van de situatie in. Volgende week zijn de ogen van de hele beschaafde wereld op bruggen gericht. Er mag niets mislopen. Daar heeft hij gelijk in, natuurlijk. Ja, oh, speel het spel maar mee, eh. gij. Het lag op mijn tong om te zeggen dat de beschaafde wereld... zich beter met andere, meer dringende problemen kon bezighouden... Nou oh ja, dat zou de discussie nog bitsiger hebben gemaakt. Ik heb het dan maar over een andere boeg gegooid. Je hebt in stemmen geknikt en er twee toe gedaan, ja? Bij lange niet. Weet je wat, heb ik gezegd? Ik zal mijn mannen opdracht geven hun tenten 24 uur of 24 in het museum zelf op te slaan. Holland, dat deed de deur niet. Ja, maar niet gelijk ik verwacht had. Want hij vond het namelijk een schitterend idee. Wat is nu waar, hè? Ik was ervan overtuigd dat je met een goed voorstel op de proppen zou komen van in. Wat Ik zal het meteen voorleggen aan de mensen van de organisatie. Ja, maar dat gaat je toch niet doen? Daar kan ik bij blijven. Tuurlijk niet. Maar is het mijn schuld dat we met een commissaris zitten opgescheept met de IQ van een BO-sier? Hallo, met Elon Loren Martens? In uh, ja. Uh, ja, natuurlijk. Uh, momentje, alsjeblieft. Geweest? U bo Met van Ja, commissaris? Wat? Wanneer? Ja, goed, ik kom onmiddellijk. Ik begin nog. Wat? Ja, er is vannacht ingebroken in het Groeningen Museum. Oké. Okay. Er is een schilderijweg van Jeroen Bos. Van Jeroen Bos? Oh, my Peter, maar dat is dat. Dat, ja, dat is een, is een affaire van, van tientallen miljoenen.